Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal branden in Griekenland blijft toenemen. Er zijn zeker tien bijgekomen, onder meer op Rodos, Corfu en Evia. Gisteravond vloog een vliegtuig van Rodos naar Schiphol. Deze man vertelde bij Hart van Nederland hoe hij zich voelde. Heel erg emotioneel, want gisteravond zaten wij door het vuur omvangen. We konden niet meer weg. En, uh... Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is een spel tussen mensen en vier. Een vliegtuig van Transavia maakt vanavond een tussenstop op Rodos om tientallen Nederlandse vakantiegangers van Sunweb op te halen vanwege de bosbranden op het Griekse eiland. Greta Thunberg kan de portemonnee trekken. De klimaatactiviste heeft een boete van 130 euro gekregen... voor het negeren van instructies van de politie tijdens een protest in Malmö. Dat was op 19 juni, toen blokkeerden ze daar een weg voor tankwagens. Ze weigerden toen de weg vrij te maken. Nu er strenger wordt gecontroleerd op drugs, in de havens van Rotterdam en Antwerpen wijken criminelen vaker uit naar andere havens, zoals die van Amsterdam. De drugs zitten meestal niet in containers, maar in speciale kokers, vertelt de politie aan AT5. Wat je hier eigenlijk ziet is een, iets wat onder een schip wordt gemaakt met klemmen uh, aan de vin en daar zitten allemaal pakketten in. En die pakketten dat zijn uh, nou ja, vaak verdovende middelen en dan hebben we het vaak over cocaïne. Ja, in de Amsterdamse haven komen meer camera's te hangen om drugsmokkel tegen te gaan. En etappe 2 is begonnen in de Tour de France Femme. De vrouwen moeten 151 kilometer fietsen van Clermont-Ferrand naar Mauriac. En verslaggever Tom Lagerberg volgt het voor ons. Nou, dit staat het boek als een heuvelrit, maar wel als een hele zware heuvelrit. Ze gaan zes klimmetjes over en de finish is ook bergop. En Demi Vollering, een van de favorieten voor de eindzegen, zei vooraf dat dit misschien wel de zwaarste etappe van deze Tour is. Ja, dat denk ik wel. Het is dus, uh, gelijk omhoog en dan blijft het echt 30 kilometer lang ongeveer omhoog gaan, dus het wordt wel dit ritje vandaag. Demi Vollering is een van de favorieten. Haar ploeggenoot Lotte Kopecky uit België won gisteren de eerste etappe. Zij rijdt vandaag in de gele trui. Het weer, flinke buien met onweer, hagel en harde wind. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond droog, dan maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op dit moment in Noord-Holland op de A7, Hoorn, richting Heerenveen. Voor Bresand dijk staat 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En de A22, Velzen, richting Bevenwijk. De Velzen-tunnel is in die richting dicht. Er zijn daar problemen met de verrichting... Oprijden kan via de wijkentunnel over de A9 en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort zomerhit. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 33 dagen, 21 uur, 52 minuten en 1 seconde. Zo. Dan is het zover. Dan begint de, de die, Dutch GP... Die ene seconde. Ja, die ene seconde die doet het Die is nu al, al voorbij. Die is nu al voorbij. Ja, zeker. Ja, die is al lang voorbij. Ook. Al lang. Dat is waar eenmaal, hè? Die ene seconde. Die is zo weg. Welkom bij Salfik op zaterdag. We zijn er uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met heel veel lekkere muziek. Wat Benno Veug uiteraard zei. Die hebben we meegenomen naar de studio.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 er zijn zelfs serieuze kranten berichten over kleine diefstallen of andere onzin ja, waar ze normaal... Of een leeuwin uh, die uh, ontsnapt is, ja. die er niet is, bijvoorbeeld. Precies. Nou, ja, nou ja, over beesten gesproken, ik weet niet. Uh, maar heb jij die dolfijnen voor de kust gezien van de week? Uh, net, net gemist. Net gemist? Ja. Oké. Okay.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 je, je, je zit er... Wat? Vier? Vier doofijnen? Nee. Nee? Oh, het <tie> <vier> jaar geleden <tie> Oh, okay, is is een heel oud bericht. vier jaar geleden. Oké, is een heel oud bericht. Nou ja, goed. Kijk, heb ik het weer helemaal Dat heb je nou met komkommertein. Ja, ja, dat, dat ja. ja. Nou, we doen hem half drie wel het weerbericht. En uh, tot aan die <tie> tijd praten. Want het wordt natuurlijk helemaal niks hoor, ik ga verder slapen. Jongen, ja, wel te rusten. <tie> Lekkere muziek, inderdaad. De zon schijnt niet, maar we laten hem wel schijnen hier op de Sanfordse Radio. Dit is Sierven, een hele goede middag. Ja, Of the mother music getting stronger Don't you fight it till you try to do the conga beat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 als je dan is uh, uh, wandelen in de regen is natuurlijk fantastisch. Geen lekker een duiken in de zee tijdens het uh, regenen. Ja ja, ja, ja. Het is, het is een 20 graden. Daar het dus uh, je, kan je, je, je hoeft niet eens in, in te komen. Dat, Kijk, gouden tips, gouden tips oh, zeker. Ja, dank je die... wel binnenhouden. ik weet dus ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus mocht je die app nog niet hebben, dan hem dan nu. Dat was het weer. Je, je nodigt die Benno Veugen uit voor goed weer. En dan kom je daarmee, Benno. Heerlijk. Nou, dankjewel weer. komende dagen dus uh, niet echt uh, zonnig en uh, warm weer hier in Zandvoort. We moeten het daar maar even meedoen. Het weer uh, hoor je uiteraard de volgende keer weer bij ons bij CFM. En hier is Tina Turner. You must understand. the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of a boy meeting girl my possess zest's a it's physical Someone so different is a soul.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 En daar hangen ook allemaal hangmatten. En uh, wat zeiden jullie nou net? Hier op de boulevard uh, waren er ook uh, van, die, van die steun dingen... waar je je eigen hangmatje in kan hangen? Of nee, zo. Nee, nee. daar hingen vroeger hangmatten in. En die, die uh, apparaten... Je zit een beetje ver van die microfoon af, uh, Dolly, ja, volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, ik, Dolly in in. Uh, ik was ook de... helemaal hey, Dolly. niet van Dolly. Hey, meenig te praten. Maar Benno zit me zo vriendelijk aan te kijken. Ja, dat ja, doet hij ja, ja, ja. altijd, ja. toch? Ja. Bij jou? Ja, maar nu vragen. Oh, vrij. Ja, ja, ja.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 En uh, alles om je heen. He? Ja, precies. Laat het, toch laat het overheen, over je heen komen, Benno. He? Ja, ja, Want, uh, ik zou zeggen, de Zuiderburen doen Mandag dat ook. Maandagochtend ochtend half zeven, het is nog veel te vroeg. Wou oh, dat het al vrijdag was, gezellig in de kroeg. Maar is nog een drukke week, het gaat nooit snel genoeg ik wil alweer zo graag Lekker blijven hangen mm, Lekker blijven hangen Weer een wedstrijd van mijn vrienden, waar zit jij magriet. Met mijn hoofd in de dossiers, ik ben er nog niet wat een pot verdriet Want ik wil alweer zo graag Lekker blijven hangen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 Maxime Eigos, oftewel Lady Mix. Over inderdaad de activiteiten de komende tijd. Er zijn weer heel veel mooie activiteiten van Lady Mix. Dus houd dat in de gaten op de diverse kanalen. Hier is Earth, Wind Fire.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 Van fans heeft Madame Tussaud vandaag in zeven beelden onthuld... van de trendzettende soloartiest Harry Styles. En fans over de hele wereld kunnen beelden bewonderen in Madame Tussaud hier in Amsterdam... Dat is, uh, even kijken, uh, Zandvoort uh, City, hè? is dat dan? Wordt dat dan? Ja, ja, we draaien even om. We draaien gewoon om. Ja. ja, wat zij kunnen, kunnen wij ook natuurlijk. Heel goed, dat is, dat is niet, Heel goed. Dat, is, dat is niet zo moeilijk. Maar ja, vergis je niet. Uh, het is ook Londen, New York, Hollywood, Berlijn, Singapore en Sydney... die uh, doen allemaal mee met Harry Styles. Allemaal beeldjes van die uh, beste man.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 Uh, maar goed, uh, Harry is uh, uh, ook acteur. Hè? Dat is, uh, ik heb geen idee waarin. Een maar, uh, hele goede acteur uh, hele trouwens. Goeie, ja. ja, ik loop helemaal achter. Uh, dus uh, ik zou zeggen, wil je Harry in uh, bijna levende lijven zien? Met hem op de foto. Met hem op de foto. Kijk. Uh, ga even naar Amsterdam, naar bedankt uh, zo, en uh, leef je helemaal uit. En wat mij opviel trouwens, dat het best een klein mannetje is. Uh, oh ja? Als je dat beeld zo ziet. Oh, oh. Ja. Ja, ja. Het, het, het zal uh, helemaal uh, natuurgetrouw zijn. Dus ik neem aan. Gewoon een klein ventje. Het is gewoon een klein... dame, staat hij op zijn groot podium natuurlijk. Dan uh, <lacht> is lekker hoog. Precies. hier is stij hier stij On a summer evening. And it sounds like a song. I want more summer feeling It's so wonderful and warm